9 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. door Royal Baby in Engeland. Hij komt er nu echt aan hoor. Anja van der Horst houdt het in de gaten. Mark Visser zet zo alle details op een rij. Maar hij begint in het NOS-journaal met China. Bij een aardbeving in het westen van China zijn bijna 50 mensen om het leven gekomen. Bijna 300 mensen raakten gewond, meldt het staatspersbureau. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Dingxi. Veel huizen in het gebied zijn ingestort. De aardbeving duurde ongeveer een minuut. Telefoon- en elektriciteitsverbindingen vielen uit. Reddingsteams zijn onderweg naar de getroffen regio, maar door modderstromen is het gebied slecht bereikbaar. Zometeen correspondent Marieke de Vries. Ja, zoals Bert al zei, in Londen is de vrouw van prins William... in een ziekenhuis opgenomen waar ze zal bevallen van haar eerste kind. Kate ligt in het St. Mary's ziekenhuis. Kind van William en Kate wordt de derde in lijn van de troonsopvolging... na prins Charles en zijn zoon William. William en zijn broer werden beide ook geboren in St. Mary's in Londen. Het Rode Kruis zet vanwege het warme weer 33.000 vrijwilligers in. Ze moeten extra hulp bieden aan bijvoorbeeld ouderen, sporters en bezoekers van evenementen. mensen goed voorlichten en uh, tijdens hulpverlening bijvoorbeeld bij evenementen ook extra wijzen op de risico's voor, uh, voor kwetsbare groepen met dit weer. Het Rode Kruis wijst op het belang van zonnebescherming en het voorkomen van uitdroging en uitputting. Gisteren heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan in werking gesteld... waar het Rode Kruis ook aan meewerkt. Het aantal gevallen van koperdiefstal op het spoor... is de afgelopen jaren fors afgenomen, schrijft de minister Opsteld aan de Tweede Kamer. In 2011 gebeurde het nog gemiddeld 43 keer per maand. Dit jaar is het aantal koperdiefstallen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan... gedaald tot gemiddeld 8 per maand. ProRail, de politie en het OM besloten in 2011 tot een plan van aanpak om het aantal diefstallen terug te dringen. Onder andere werd afgesproken dat verkopers van koper zich altijd moeten legitimeren voor ze contant worden uitbetaald. Vorig jaar werden 33 koperdieven aangehouden. Elektronica-concern Philips verkoopt ondanks de crisis... steeds meer scheerapparaten, haarverwijderaars... en andere verzorgingsproducten aan consumenten. Philips probeert beter te luisteren naar de wensen van de klant... zegt Philips-topman Frans van Houten. We verkopen in China een, uh, een apparaat wat noedels maakt. In Frankrijk een apparaat waarmee je soep kunt maken. In Rusland uh, de zogenaamde multicooker. De producten vliegen de planken af en we, uh, Philips... Uh, ...krijgt een grote marktaandeel daardoor. Topman Frans van Houten was dat, zojuist in het Radio 1 Journaal. En ook naar led is veel vraag. De netto-winst is het afgelopen kwartaal 317 miljoen euro... ...tegen 102 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Azië en Latijns-Amerika wordt meer verkocht. In Europa heeft Philips dan weer wel last van de crisis. In een glasfabriek in Schiedam heeft vannacht een grote brand gewoed. Twee medewerkers hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meteen na het uitbreken van de brand kwamen er grote vlammen uit het dak. Oorzaak van de brand is nog niet bekend. Inmiddels Harnis in, in Zuid-Holland is na een explosie brand uitgebroken in een swarmazaak. Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen muziekwinkel. En vanwege de brand moesten zo'n twintig mensen hun huis uit. Er viel één gewonde. Die is door de politie aangehouden in het ziekenhuis. Waarvan u wordt verdacht is nog niet bekend. Paus Franciscus bezoekt vandaag de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Zijn eerste officiële reis naar het buitenland sinds hij paus is. Op het evenement in Brazilië komen jongeren samen om het katholieke geloof te vieren. Franciscus bezoekt in Rio ook een sloppenwijk en zal met jonge gevangenen praten. Dan het warme weer. Opnieuw flink veel zon vandaag. Land in waar zoveel plaatsen boven de 30 graden, lokaal 34 mogelijk. En er staat een zwakke tot matige oostelijke wind, waardoor ook op de stranden zomers warm wordt. Morgen opnieuw tropisch warm, later op de dag plaatselijk onweer. Jolanda van der Velden, de files naar, de, naar het strand zijn, nog, zijn er nog niet. Maar waar staan ze wel? Ze staan onder meer op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Heeft daar te maken met de werkzaamheden tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. Een aanrijding op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen de Wageningen en Oosterbeek 2 kilometer. Ook een ongeluk op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen knopen Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld is de weg voorlopig dicht. Er staat vanaf Zoetermeer zo'n 2 kilometer file. Een bergingswerkzaamheden nog op de A67, Turnhout richting Eindhoven...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 Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en... en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 voordeellanden. Power to you. Vodafone. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Engeland leeft volop mee. De weeën zijn begonnen. The Duchess of Cambridge has gone into labour today. Daar gaan we het zo over praten, maar beginnen met China. Want het dodental na de aardbeving in West-China loopt flink op. Inmiddels zijn er meer dan 50 lichamen geteld. Het aantal gewonden zou ver boven de 300 liggen. De stad Dingxi in de provincie Kansu werd vannacht getroffen... vanochtend vroeg eigenlijk getroffen... door een aardbeving van 6,6 op de schaal van richten. Marieke de Vries, onze correspondent in China. Marieke, de beving is toch heviger dan we aanvankelijk dachten. Ja, 6,6 heeft het uh, Aardbevingsinstituut in China nu laten weten... en bovendien gevolgd door hevige naschokken. Anderhalf uur na uh, de eerste heftige schok kwam er nog een van 5,6 op de schaal van Richter. Dat is toch ook niet een kleintje. En in de hele omgeving in totaal zijn er nog wel meer dan 400 naschokken te voelen geweest. En dat heeft weer in dat bergachtige gebied waar dit uh, heeft plaatsgevonden gezorgd voor ja, vervelende gevolgen zoals uh, aardverschuivingen, modderstromen die op gang zijn gekomen, uh, moeilijk bereikbaarheid, uh, de dorpen die hulp nodig hebben voor de uh, reddingsdiensten. Dus het gebied is uh, nog steeds eigenlijk niet tot rust gekomen. Het trilt nog na. Ja, want hoe staat het met die reddingsdienst en die reddingsoperatie? Ja, er zouden nu uh, zo'n 1300 soldaten en brandweermannen... onderweg zijn naar het gebied. Bepaalde gebieden zijn niet bereikbaar, ook niet telefonisch... omdat communicatie is weggevallen en elektriciteit ook. President Xi Jinping en premier Li Keqiang hebben instructies gegeven om alles in het werk te stellen... Uh, om te zorgen dat de gebieden die nu geïsoleerd zijn bereikt kunnen worden. En ook de nabijgelegen provincie Shaanxi heeft uh, hulptroepen gestuurd. Dus alles wordt in het werk gesteld... om uh, nu zo snel mogelijk bij eventuele slachtoffers te komen. Tot nu toe 54 doden, 337 gewonden, maar het lijkt er dus op dat het nog wel op gaat lopen in de loop van de dag. Tot nu toe is bekend dat 5600 huizen ernstig beschadigd zijn in de regio. Dat is toch ook niet niks. Nou, wat voor soort gebied is het? Is het een beetje toegankelijk? Nee, nee, het is dus een zeer bergachtig uh, uh, gebied uh, met afgelegen dorpjes. Het is een, een, een landelijk gebied waar uh, nou ja, mensen uh, uh, in, in, in de boerenleven leiden als het ware. Uh, de huizen zijn daar ook niet al te stevig gebouwd. Veel zijn nog van leem of van klei. Um, nou, dat maakte ze natuurlijk ook kwetsbaar. In één gehuchtje kwam een aardverschuiving naar beneden. Compleet bedekte dat tien huisjes die daar stonden. Maar gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Want... Uh, dat is misschien nog wel een geluk bij deze aardbeleving geweest... dat het om kwart voor acht vanochtend is gebeurd. Dat betekent dat veel mensen al wakker waren, zeker in die landelijke gebieden. Als de zon uh, opkomt, dan staat men op. Daardoor waren ze misschien niet meer in huis en hebben ze weg kunnen vluchten. Een ander risico wat er wel nog is, is dat er hevige regen... voor vanavond en voor morgenochtend is voorspeld in de regio. En dat zal die reddingswerkzaamheden uh, zeker niet vergemakkelijken. Dankjewel, Marike. Marike de Vries was dat over die aardbeving... vanochtend in het westen van China. Het is zover in Engeland. Kate is aan het bevallen. Duchess in Labour, dat is de kop die we zien in, uh, op Sky News op dit moment. Ajan van der Horst is in Londen. Ajan, uh, worden we ook allemaal op de hoogte gehouden van ver ze is? Ja, we kregen net een berichtje van Kensington Palace. Uh, dat is uh, waar de, de hertog en hertogin van Cambridge wonen op dit moment. En uh, die zeiden dat de bevalling voorspoedig uh, verloopt. Om half acht deze ochtend kregen we uh, officieel een mailtje van Kensington Palace. Uh, dat, uh, Moet je dit even opnemen? Ja, is, uh, dat... Misschien is dit Kensington Palace. Eén ogenblik, ja. <lacht> ja, met het laatste nieuws en dan zouden we dat maar weer net uh, Dat uh, ging missen. dus... Uh, dat was een heel kort berichtje die we, dat, dat ja. we kregen vanochtend. Uh, en die zei gewoon dat de keet uh, naar het ziekenhuis was gegaan... omdat de bevalling was begonnen. Het volgende officiële, officiële bericht dat we krijgen... is als de geboorte er ook daadwerkelijk is. En dan weten we of het een jongen of een meisje is... en misschien zelfs ook wat de naam is van het nieuwe prinsje of prinsesje. Ja, wij kijken hier naar Sky News, die zijn daar behoorlijk mee bezig. Uh, maar zijn er nog meer journalisten, oftewel staat het bom vol? <laughs> en nog meer, ja, die staan er al twee weken. Ik ben ah, ja. een paar, paar keer wezen kijken de afgelopen weken... en je zag het geleidelijk uh, uitbouwen. Dat begon met enkele fotografen die eind juni daar al stonden... En uh, afgelopen week stonden daar, daar al meer dan 100 journalisten, 10 satellietwagens, generatorvrachtwagens, uh, allemaal in afwachting van de geboorte. Want het, ja, we wisten ongeveer dat Kate uh, afgelopen week uitgerekend zou zijn. En uh, ja, toen was het grote wachten begonnen. Ja. En ondertussen, de wetkantoren die hebben wel goede zaken gedaan. Hè? Want uh, de datum, het is een beetje over de datum, althans de datum waarop heel Engeland had gerekend. Ja, de, uh, nou ja, er is nooit een officiële datum bekendgemaakt. Nee, en dus de, uh, het enige wat Kensington Palace heeft gezegd... is dat het uh, ergens halverwege juli zou zijn. Uh, er is ook heel veel gegokt op namen natuurlijk. Ja. Uh, levendig. Uh, voor de meisjes de meest grootste kanshebber was Alexandra... bij de jongens een hele klassieke koninklijke naam. Is het George? Uh, ja, wie, wie weet uh, zullen we het later vandaag weten. Henry. Of, of scoort dat niet meer? Henry staat niet in, nee. een, in, niet in het lijstje. He Nummer 1, George, James, Louis, Charles, Francis. En als je echt heel veel geld wil verdienen... dan moet je wel heel veel mazzel hebben. En dan voor elke euro die je inzet... krijg je er 500 terug als de naam hashtag is. <lacht> maar ik vermoed, ik vermoed niet dat dat om gaat worden. <lacht> dat denk ik ook niet. Goed, later vandaag weten we in ieder geval... of het een jongen of een meisje is. Anja van der Horst. Uh, ga jij er trouwens ook nog naartoe op de stoep staan? We gaan even kijken, natuurlijk. <lacht> Succes daar, dank je. In Rusland is een groep Nederlandse documentairemakers gearresteerd... op beschuldiging van homopropaganda. Daar hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het zag er even uit dat hij dit jaar niet verreden zou worden. Heb ik het niet over de Tour de France. Maar ik heb het over het criterium van Boksmeer. Maar mede door de inzet van de burgemeester gaat hij vandaag gewoon door. En de burgemeester, dat is Karel van Soest. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u er allemaal voor moeten doen om uh, het criterium van Boksmeer te behouden? Ja, toch wel een heleboel moet ik zeggen. Want uh, twee maanden geleden kregen we het bericht dat de organisatie ermee zou stoppen. En uh, ja, toen zijn we er gegaan van dat kan eigenlijk toch helemaal niet. Want de wielerronde hoort bij Boksmeer. En geen wielerronde daar zijn de Doel meer. Dat, ze, dat kan niemand zich indenken. Dus we zijn er echt stevig tegenaan gegaan met een aantal mensen. Ja, en uh, het evenement is nu gratis. Vorig jaar moest je nog 15 euro betalen. Toen kwamen ja. er niet zo heel veel mensen. Nou, de organisatie is helemaal veranderd. Hoeveel bezoekers uh, verwacht u uh, trouwens vandaag? Ja, we verwachten daar toch wel heel veel mensen uh, om een aantal redenen Natuurlijk omdat het toegang gratis is, maar ook omdat het prachtig weer is en bovendien hebben we ook weer, toch weer een heel sterk rennersveld. De Nederlandse renners hebben het goed gedaan. Die komen nagenoeg allemaal, dus inclusief Mollema en dan alle bekende Nederlandse renners. En we hebben Kittel, die, uh, die voor de Nederlandse ploeg rijdt... en gisteren het parijs ook weer gewonnen heeft. Ja, het lijkt me moeilijk om te kiezen wie er moet winnen. De beste natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk van tevoren altijd afgesproken. Zo gaat dat in bij de rondjes om de kerk. Nou, kijk eens, we hebben een, <laughs> hele, we hebben een hele nieuwe organisatie... die helemaal opnieuw gaat beginnen. En Alles gaat, gaat anders? Heel veel dingen in anders. Ja, precies. Nou goed. In ieder geval een mooi uh, deelnemersveld. Nou speelt er nog iets. U zei van ja, er komen wel veel mensen vanwege het, uh, het mooie weer. Maar ja, het is ook warm. Hoe laat begint u trouwens? We beginnen al met, uh, met de wielronde. Dus ja, de profronde om half acht. Maar we beginnen al om één uur met de nieuwelingen. Daarna een koert voor de amateurs. En vervolgens om vier uur, dat is wel heel spectaculair. Dan komen de ski A en B-categorie naar Boxen. Dat is voor de eerste keer dat ze hier ontzettend echt zo actief zijn. En die willen echt, ja, ook hier doorbreken. Dus alle bekende Nederlandse skiers uh, die komen naar Boxmeer, En dat is denk ik ook een hele aantrekkelijke race. En dan om half zes vindt er nog een race plaats, is dus de koppelrace. Ja. dat zijn een paar uh, bekende uh, nee, oud wielrenners die dan gekoppeld worden aan een prominent in de, uit de regio. En uh, die dat ook in de koers gaan houden. Ja, doet die ene prominent ook mee, die in de politiek zit? Uh, nee, nee, maar die is wel een van, de, een van onze gasten. Ja, die is wel een gast. Nee, het lijkt me wel bijzonder als de SP-fractievoorzitter, want daar heb ik het over, ook ja. op de fiets zou gaan zitten. En, uh, maar goed, dan begint het dus al vanmiddag. Uh, voldoende maatregelen genomen, voldoende uh, uh, water huizen, EHBO en dat soort zaken? Ja, ja we hebben het, het EHBO-pilletrol versterkt. Dus daar hebben we wat meer mensen opgezet. Dus dan alles is over uh, over veiligheid. Dus ja, goed, we moeten maar kijken wat, wat, er, wat er van komt. Maar ik zou de mensen ook, ook weer, net als bij de vierdaags willen zeggen van... Uh, Eet e voldoende, maar drink ook heel veel water. En dan uh, neemt veel gok in en dan, uh, dan blijft gewoon gezellig feestje. Ja, ja. en dan kijken we vanavond naar uh, de wedstrijd zelf. Kittel of uh, Mollema? Ik gok Kittel. Oh, ja, ja. Ik heb net gehoord dat de Engelse wetbehoeften goed doen. Toen doe is een gokje. Ja, precies. Nou meneer Van Zoest, ik wens u vooral veel heel plezier vandaag. Dank u wel, hoor. Dag. Jolanda daar. van der Velden bij de AMWB. Alle vielen op weg naar het strand? Uh, nou ja, dat, dat lijkt het wel op, maar het is uh, een aanrijding geweest. Twee personenauto's en ook een vrachtwagen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Maariveld is de weg voorlopig dicht. Een van de auto's zit op de vangrail. Hoe lang dat allemaal gaat duren is nog niet bekend. Vanaf Soetermeer staat inmiddels uh, al vijf kilometer. Beter is om om te rijden via de N14 en de N44... Uh, in plaats van daar aan te sluiten... Voor de rest, korte files, niet al te veel vertraging. Aandelenbezit riskant? Nou, niet op Tessel. Daar hebben duizenden eilandbewoners een aandeel met maar één doel. Zorgen dat ze niet in een isolement raken. Verslaggever Louis Dekker is in Denburg. Begonnen met zijn Wadden Tour. En hij heeft nieuws. De Tesselse spaarpot zit namelijk vol. Er komt een nieuwe dubbeldekker bij Louis Dekker. Een boot. Louis krijgt tekst en uitleg van Gerard Timmerman... van de Tesselse Courant. U bent hoofdredacteur van de krant, u bent eilandbewoner en u bent ook aandeelhouder. Hè? Ik heb eigenlijk vijf aandelen, maar het is ook eigenlijk één aandeel van 25 uh, gulden toen nog. Ja. Leg uit. Nou, uh, ruim 100 jaar geleden uh, was de Tesla's bootdienst in handen van een overkantse reder. En die voer met de gammele boot en uh, niet op tijd en uh, onregelmatig. Daar waren de Teslas helemaal klaar mee. En toen is er een huisarts uh, opgestaan, dokter Wagemaker die uh, is het hele eiland overgegaan en uh, die heeft gezegd... Tesla moet een eigen veerdienst. Uh, is zo belangrijk, die bootdienst. En die heeft alle eilanden zover gekregen dat ze hun spaarpot hebben stukgeslagen. Allemaal geld gelapt en uiteindelijk zijn daar, uh, is er zoveel geld bij elkaar gekomen... dat ze dus een eigen boot konden huren en later kopen. Zo is dus Tessels eigen stoombootonderneming uh, opgericht. Uh, door de Tesla's zelf. En hoeveel mensen hebben zo'n aandeel? 3000 uh, Tesla's uh, hebben zo'n aandeel. Die boot die is natuurlijk ook ooit aan het einde van zijn Latijn. En nu hebben we breaking news. Hè? De Texelsoek Courant, ergens in 2016, zal op de voorpagina's schrijven dat... Dat er weer een nieuwe uh, dubbeldex veerboot in de vaart komt uh, op Tessel. Het leuke daarvan hè, is dat het ook weer een, uh, een hele aangelegenheid is. Wij hebben die boot met z'n allen, dus de aandeelhouders, betaald. Dus nooit dividend, maar wel een nieuwe boot... Zo is het. En um, ja, dat heeft ook een reden. De, de veerdienst is de levensader voor Texel. Uh, er mag geen enkele belemmering zijn um, in de veerdienst... om de mensen naar Texel te laten komen en weer van Texel te laten gaan. Dat is heel belangrijk. Vanavond in de avondeditie van het Radio 1 Journaal... want we zijn er vanavond weer gewoon. Meer over de economie van de Wadden. De toer. En dit is die andere Tour, de Tour de France. Hij is afgelopen. Uh, maar ja, hij is afgelopen. En er wordt alweer volop gespeculeerd over waar de volgende edities starten. Nou, voor volgend jaar, dan weten we het. Er begint de wieleronde in het Engelse Leeds. Maar 2015, dan is het niet ondenkbaar dat de Tour de France in Nederland start. In de Domstad. Er wordt in ieder geval over gesproken. Luister naar de Utrechtse burgemeester Alain Wolfsen.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 Het moet natuurlijk allemaal qua kosten binnen de perken blijven. Maar als je dan ziet hoe die Ark de triumf, hoe die uitgelicht is, wat we af en toe met de Domtoren uh, ook doen, uh, dat past naadloos op elkaar. En daarnaast heb ik met name op de mensen gelet die hier rondlopen, hoeveel plezier die aan het evenement en aan de wielrennen beleven. Dit is zo ik ben, mocht een, een uh, rondje meemaken met de auto, nou ja, je weet niet wat je ziet. Mooier kan het bijna niet. En we hadden ook dit jaar echt.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 Uh, natuurlijk ook langjarig hebben we erover gesproken. Nou, bedrijfsleven kijken natuurlijk ook een beetje de kat uit de boom. Maar hoe ver is die financiering nu? Want we gaan ervan uit dat we het echt rond krijgen. Dat zei burgemeester Aleid Wolfsons van Utrecht in gesprek met Jeroen Wilaert. In Nederland is het nooit aangeslagen, de drive-in bioscoop. Maar in Amerika bestaat het fenomeen inmiddels maar liefst 80 jaar. Hoewel, reden voor een feestje is er nou ook weer niet echt. Want in de Verenigde Staten verliest de drive-in het steeds vaker van de hypermoderne 3D-bioscoop. En de snelle download op de telefoon en de tablet. Maar Amerika zou Amerika niet zijn als men niet hartstochtelijk probeerde te overleven. Correspondent Wouter Zwart had een All-American avondje in de drive-in-bioscoop. De volgende show begint in vier minuten.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 Begrijpen. De mobieltjes en tablets met de snelle downloadbare film gaan opzij. En de film wordt ervaren op zijn drive-ins. Wouter Zwart was dat met de reportage uit Amerika. Overigens, in Nederland, zie ik hier net op internet, hebben we een drive-in bioscoop. Dat is bij Pampers weer in de buurt. Komend weekend draagt daar een film. Ik heb nog één bericht voor u. Komt uit Moermansk, want in Moermansk zijn vier Nederlandse documentairemakers aangehouden door de Russische autoriteiten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan homopropaganda. En vandaag staan ze voor de rechter. David-Jan is onze correspondent. David-Jan, uh, wat waren deze vier Nederlanders daaraan het doen in uh, Moermansk, uh, dat ze zijn opgepakt? Nou, het is allemaal nog een beetje onduidelijk. Maar ze waren kennelijk gisteren op een, uh, uh, op een festival in Moermask. Een, een, een mensenrechtenfestival. En een van, uh, van de mensen die, uh, van de Nederlanders daar. was bezig een film te maken: een video over homorechten in, uh, in, in Rusland. Um, dat uh, is op zich niet verboden. Ten, uh, mits je een, een, uh, een accreditatie hebt. Maar kennelijk hebben ze daar voor die film minderjarigen geïnterviewd. En dat mag niet in Rusland. Uh, je mag geen propaganda maken, zoals dat heet, uh, voor homoseksualiteit onder minder, minderjarigen. En kennelijk zijn ze op basis daarvan beboet. Gisteren 3000 roebel hebben ze gekregen en vandaag staan ze voor de rechter. Ja, dat is misschien ook wel een beetje naïef om in een land waar ze zo uh, spastisch bijna doen over homorechten... op deze manier uh, een interview te doen. Ja, ik kan natuurlijk niet beoordelen hoe ze zich hebben voorbereid... en uh, of ze inderdaad de juiste documenten hadden... of, ze, uh, of het sowieso toegestaan toe was voor hen om, om die uh, film te draaien. Uh, ik lees nu overigens op Twitter uh, een van de, van de mensen die is gearresteerd... dat ze inderdaad in de rechtbank zitten... dat ze steun krijgen van het, van het Nederlands consulaat... en van een homorechtenorganisatie uh, in, uh, in Rusland. Ja, hoe het verder afloopt en nogmaals wat, uh, wat hen precies te lasten wordt, gele wordt gelegd... dat uh, moeten we verder vandaag nog even afwachten. Mag gewoon een straatinterviews, mag je die doen of heb je daar echt een speciale accreditatie voor nodig? Uh, je hebt een, journalist, uh, een journalistenaccreditatie nodig om, uh, om dat soort dingen te mogen doen. Ja, en als het over homoseksualiteit gaat, dan is het natuurlijk heel erg gevoelig in, uh, in Rusland. Zeker gezien die nieuwe wet die die zogenoemde homopropaganda uh, verbiedt. Um, dat kan je naïef noemen. Uh, het mag inderdaad niet in, uh, in Rusland. Nee, en uh, een boete, zei je, en dat hebben ze in ieder geval gekregen. Kan er nog meer bij komen of kan er nog iets afgaan? Het kan allebei. Een nieuwe tweet van Chris van der Veen, die documentaire maken, zegt nu dat ze om twee uur terug moeten zijn bij de rechtbank. Dus ze hebben nog niet, uh, uh, nog niet terecht gestaan. Ja, die boete kan blijven staan. Um, uh, die kan uh, kwijtgescholden worden. Ze kunnen het land uitgezet worden. Alles is nog mogelijk. Horen we later vandaag van ja, David-Jan. David was dat vanuit Moskou. Watkeurbezoek is binnengekomen. Bouter, voor Goedemorgen Nederland. Ja, goedemorgen, goeiemorgen. De meerderheid van de Nederlandse senioren wil graag verhuizen naar een aangepaste woning. Maar die woningen zijn er niet. Dat zegt de oude gebond uh, Ambo. Nou, hoe erg is dat? De overheid houdt ook ons in Nederland goed in de gaten. Het aantal telefoon- en internettabs is de afgelopen jaren spectaculair gestegen. En wij praten met advocaat Ines Wesky daarover. En we kijken ook naar Londen. Ja, natuurlijk. Waar een baby geboren De wordt. TV'en zijn begonnen. weeën zijn begonnen. De weeën zijn begonnen. Ja, we nee. gaan het allemaal zien. Op dit moment is het weerbericht, dus er zal nog wel geen gehoorlijkijke baby zijn. Je hebt zijn. wel allemaal Engelse televisie ja. Ja, nee, we, waar je naar kijkt. We zijn er helemaal bij. We zijn er ook helemaal klaar voor, ook in Nederland. Goed, het is uh, half tien, precies. Dit is Radio 1. Maak Visser is binnengekomen met het laatste nieuws ook over de baby. Uh, nee, nog niets over de baby ook. Niets over Ik de ben baby. nog niet niets nee. nee, nee. <laughs> de aardbeving bijvoorbeeld in het westen van China. Uh, zeker 50 mensen zijn daarbij omgekomen. Bijna 300 mensen raakten gewond, meldt het staatspersbureau. Beving had een kracht van 6,6 op de schouw van Richter. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Jingxi. Het Rode Kruis zet vanwege het warme weer 33.000 vrijwilligers in. Ze moeten extra hulp bieden aan bijvoorbeeld ouderen, sporters en bezoekers van evenementen. En ook moeten ze waarschuwen voor de gevolgen van de warmte. De organisatie wijst op het belang van zonnebescherming en het voorkomen van uitdroging en uitputting. En elektronica-concern Philips verkoopt ondanks de crisis steeds meer scheerapparaten, haarverwijderaars en andere verzorgingsproducten aan consumenten. En ook naar ledverlichting is veel vraag. Netto-winst in het afgelopen kwartaal was 317 miljoen euro tegen 102 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Azië en Latijns-Amerika wordt meer verkocht. In Europa heeft Philips last van de crisis. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, de A12 Utrecht richting Den Haag... is afgesloten tussen Zoetermeer en het knooppunt Prins Klausplein. Dat heeft te maken met een aanrijding. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog anderhalf uur duren. Verkeer richting Den Haag kan het beste een stuk omrijden... bijvoorbeeld via de A4 en de N14. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Bouter Körpershoek. Schreeuwen tekort aan seniorenwoningen. Het Nederlandse nieuws door Iraanse ogen. Ons land wordt een politiestaat, zegt strafpleiter Ines Weski. En het ochtendumeur van Hans Beum. Het is twee minuten over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Marion van Rooijen bericht deze week vanuit Rio de Janeiro. Waar de paus nu op bezoek is, waar de katholieke kerk de boot volledig heeft gemist. En u kunt mij volgen op Twitter, Kurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. @kro .nl. Het tekort aan aangepaste seniorenwoningen was al groot... maar de situatie wordt steeds nijpender. En dat verwacht de ouderenbond Anbo op basis van een eigen onderzoek. De bond vindt dat minister Blok van Wonen er meteen mee aan de slag moet. René de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de AnBO. Uh, waarom uh, denkt u dat die woningnood voor ouderen steeds groter wordt? Nou, We denken niet dat die steeds groter wordt. We weten dat er nu al een tekort is van ongeveer 84.000 woningen... waarvan de helft... Uh, geschikt zou moeten zijn voor zorg thuis. En we weten ook dat uh, mensen niet langer meer zo snel voor zorg uh, in een instelling uh, in aanmerking kunnen komen. Dus dat betekent dat huizen geschikt gemaakt moeten worden... Uh, om zorg te ontvangen of om in een rolstoel te wonen of nou ja, noem het allemaal maar op. En dat is onmogelijk in uh, de huidige woningen van senioren? Ja, we hebben twee onderzoeken gedaan. Eén uh, een, een, een diepteonderzoek, We hebben mensen ook geïnterviewd. En dat blijkt dat heel veel senioren uh, in een woning wonen die gewoon ongeschikt is... Uh, en we hebben een nieuw onderzoek gedaan waarin uh, mensen zeggen... dat ze heel erg bereid zijn om te verhuizen naar een woning die geschikt is... als dat betekent dat ze langer thuis kunnen wonen. En wat moet er dan gebeuren ook. vooral in die woningen? Uh, nou ja, dan moeten ze, de drempels moeten weg, uh, de deuren moeten vaak breder. Uh, het moet gelijkvloers helemaal geschikt zijn. Dus er moet een badkamer zijn en een slaapkamer. Uh, er zou in andere gevallen een traflift moeten zijn, maar dat... Nou ja, Dat vergt ook alweer iets van mensen, want daar moeten ze ook mee om kunnen gaan. Um, dus die gelijkvloerse bewoning, uh, dat moet helemaal mogelijk zijn. En dat kan in heel veel gezinswoningen kan dat eigenlijk niet. Want dat zijn natuurlijk huizen met meerdere verdiepingen. Wie gaat al die aanpassingen betalen? Nou, dat, dat kunnen mensen natuurlijk voor een deel zelf doen. Uh, tegelijkertijd uh, is het ook zo dat de woningmarkt in het slop zit. Dat ook um, uh, gezinnen tekort hebben aan betaalbare woningen. En dat komt voor een deel omdat ouderen in gezinswoningen zitten. Dus je zou ook als stimulans voor de woningmarkt kunnen kijken naar een plan om dat aan te pakken. En om geschikte bewoning te gaan bouwen. Nou ja, wat bedoelt was... u precies? Een, een, een andere vorm van een verzorgingstehuis. Uh, nee, nee um, dit gaat dus echt over mensen die zelfstandig willen wonen. Ja, nee, dat begrijp ik, maar eerder... ze kunnen dus niet in, uw, in hun eigen huizen blijven wonen. Want die moeten worden vrijgemaakt voor uh, de starters op Volgende de markt? Een deel, inderdaad, ja. Dus waar, waar blijven ze dan? Is nee, uh, het niet in het verzorgingshuis? Nee, het zouden appartementencomplexen kunnen zijn, bijvoorbeeld. Waar, waar het helemaal gericht is op zelfstandig wonen. Um, en daar was het eerdere oude, uh, actieplan Oudere Huisvesting ook op gericht. Uh, dat er veel meer huizen zouden zijn. die heel erg geschikt zijn voor mensen. die bijvoorbeeld een beperking hebben, uh, die het goed kunnen zien of zorg nodig hebben. Uh, om daar aangepaste woning voor te maken. Om hoeveel mensen gaat het nu concreet? Tienduizenden lees ik. Het gaat om een tekort van 84.000 woningen. Dat is becijferd door het ministerie zelf. Dus 84.000 ouderen die wachten op een geschikte woning... maar niet in een verzorgingshuis. Nou, de toekomst is daar wel een beetje bij gerekend, want we weten dat zorg niet langer in instellingen gegeven wordt. In ieder geval voor mensen met een, met een lichte zorgvraag. Dus we weten ook dat mensen steeds langer thuis moeten blijven en daar ook zorg moeten ontvangen. En daar ontstaat dus een tekort. En dat tekort is er al. En dat, dat blijft dus in stand op deze manier. Ja, wat vindt u concreet dat minister Blok moet ondernemen nu? Minister Blok zou het actieplan alsnog kunnen uitvoeren. Dat ging over een jaarlijks bijbouw van enkele tienduizenden woningen. En daarnaast kunnen woningen zelf aangepast worden. Daar kan de gemeente bij helpen, zodat mensen hun eigen woning geschikt kunnen maken om zorg te ontvangen. Is het ook de bedoeling dat kinderen, familie van deze ouderen wat actiever betrokken raken bij hun ouders als ze zelfstandiger blijven wonen? Nou, dat is een mantelzorgkwestie, dat kan. Uh, uh, dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Maar... maar ja, ze hoeven minder snel dan ja, naar zo'n verzorging te huis mee. En vervolgens te denken, oh, dan wordt er wel voor pa of ma gezorgd. Nou. Kijk, ze kunnen minder snel naar een verzorgingshuis en dat willen ze ook niet. Ze willen thuis blijven en de meeste mensen denken daarna over een netwerk. Dat hebben we ook gevraagd. Mensen willen graag voor hun eigen partner willen zo uh, blijven zorgen en ze willen ook graag in hun huis blijven wonen met zoveel mogelijk hulp van omstanders. Maar professionele hulp is dan nog steeds onontbeerlijk. Het kan niet dat, men, dat mantelzorgers de enige zijn die voor iemand zorgen die echt zorg nodig heeft. Renée de Vries van de Ambo, dank u wel. Alsjeblieft. De vraag van vandaag. Iedere dag wandelen we een vraag naar aanleiding van de actualiteit. De temperaturen kunnen deze dagen oplopen tot wel 32 graden. Wat was de warmste dag ooit in Nederland? Tom van der Spek van Meteo Consult heeft het antwoord. Op 23 augustus 1944 werd in Warnsveld 38,6 graden gemeten. En dat is tot op heden nog steeds het landelijke record. In de beeld, waar ons gemeten wordt sinds 1906, is 36,8 graden de hoogste temperatuur gemeten op 27 juni 1947. Dat is lang geleden, maar ook in recentere jaren hebben we soms extreem warm weer gezien. Bijvoorbeeld in Artsen. daar werd het op 9 juli 2010 36,2 graden. En in diezelfde plaats in 2003 op 7 en 8 augustus zelfs respectievelijk 37,8 en 37,7 graden. Dat zat dus maar een graad van het absolute landelijke record af. Dus het geeft wel aan dat het best heel warm kan worden in deze tijd van het jaar. En die 32 graden van de komende dagen is weliswaar warm, maar dus duidelijk geen record. Zegt Tom van der Spek. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rio de Janeiro. Marion van Rooyen. Een van die overvolle treinen naar de buitenwijken van de stad. Rij je echt langs de ene stoppenwijk na de andere. Vermoeide mensen die de hele dag gewerkt hebben. En dit is niet een van de plekken waar de paus op bezoek zal gaan. Pavona, stasje... we zijn er. Op een vel van Rome moesten eind jaren 80 de arme priesters verdwijnen. Nu zijn in de arme delen van het land de katholieken er volledig uitgeconcureerd... door de actieve protestante pastors van de Pinksterkerken. Oi, Alexandre, que bom ver você. Você tem uma coisa. Legal, né? O cabelo ficou mais branco. Eu café 5 anos não visto, mas não tem nada que Pastor Alexander. É o final do Rio de Janeiro, né? Esse é o lugar onde ninguém vem. Abandonado. Ele tem uma nota sobrevisa. Não tem ninguém que se rir. O que já faz um trabalho de pacificação no local, né? Pastor Alexander in zijn kleine odotje vertelt. Wat de van deus, over zijn deus, qua amor, qua atension, qua pais. De zon gaat onder en je ziet een hele hoop niet opgehaald vuil. Ops, weer een gat in de straat. En hij zegt, ja, ik ben door God geroepen. Als we jongetjes bijvoorbeeld uit de drugswereld willen, dan is hij het die ze eruit helpt. En hij voorkomt af en toe. Bloedbaden tussen verschillende fracties van de drugsbendes. Thomas dus En nu zijn we er bijna. En zoals overal in de Sloppenwijken kan je er niet zomaar in. Je moet eerst voorbij een soort controle van de drugsbazen. de ideeels, de pais. Zo, nu zijn we in de wijk, hij groet iedereen. Epa. Hallo, hallo, dag drukpaas. Hier, dag drukpaas. Daar. Rapaz, dat Oké, okay, peper. Ah! Groetjes. Aha, Rapaz, rapaz. Hier is de katholieke kerk, maar dicht, dicht. Feshade, hè? Ah. Is die wel eens open? Hier, een jongen uit de buurt? Volgens domingo de Maya. Hij is alleen maar open op zondagochtend. En waar is de priester? Woont u hier? No, no, no nee, die ken ik niet. 36 evangelische evangelisch. 36 evangelische kerken. 36. In deze sloppenwijk en alleen maar dit hele kleine katholieke kerkje. Voordat zijn eigen dienst die avond begint, neemt Alexander me mee op een tocht langs de evangelische kerken van de buurt. Tot een nok gevuld op zomaar een door de weekse dag. Kern. En alweer oh eentje. Helemaal, helemaal vol. Wat wel altijd opvalt, is de simpelheid van die kerken: gewoon een dakje van golfplaat, plastic stoeltjes en wit neonlicht. En dat is het dan. En de heer de dominee van deze kerk: die verzamelt suiker in, zout, olie. Voor de mensen die op dit moment niks hebben en hongerlijden. Hij zegt, de... de katholieke kerk is helemaal niet meer geïnteresseerd in het werken in wijken zoals dit. En langzaam begin ik nu te begrijpen hoe radicaal de katholieke kerk hier de boot heeft gemist. Vlak voordat zijn dienst begint, stuiten we opeens op de panzerwagen van de politie. Oh mijn god, we staan er precies naast. Ah, uh, met allemaal zwieren eruit en die rijdt zomaar it's door de wijk. Dit is hoe de overheid hier de wijk in komt. Oorlogswapens, terwijl wij proberen een beetje vrede te brengen, een beetje poëzie. Snap je nou dat mensen naar onze kerken komen? mijn mijn persoon, Marjon van Rooyen vanuit Rio de Janeiro. Zometeen, de Iraanse leiders zouden een voorbeeld moeten nemen aan ons koningshuis. Dat zeggen veel Iraniërs. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go. Deze dag, 2002. De decembermoorden heb ik altijd veroordeeld. Dat is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname. Op deze dag in 2002 wordt het kabinet Balkenende 1 geïnstalleerd. LPF-staatssecretaris Filomena Bijlhout treedt enkele uren na haar beëdiging alweer af... omdat was gebleken dat ze tijdens de Surinaamse decembermoorden lid was van de Volksmilitie. Door deze onthulling van RTL Niels werd Filomena Bijlhout de kortst zittende staatssecretaris... die Nederland ooit heeft gekend, Frits Wester. Weekend had Filomena uh, bijhoud. Uh, er was wat gedoe over uh, die die beweging bij ze bij gezeten had. Uh, van buiten ze uh, had in de Volkskrant verklaard dat uh, je zult geen foto's aantreffen van Filomena in uniform. Ja, dat was een soort trigger. En toen is uh, onze toenmalige correspondente in uh, Suriname, Paramaribo, is uh, wat navraag gaan doen uh, op ons verzoek. En dat duurde niet zo heel lang en het was niet zo heel, lang, niet zo heel ingewikkeld. Op maandagochtend werden wij gebeld van uh, maandagmiddag. Uh, er zijn fotos van film 1 in in uniform. En toen ik dat telefoontje kreeg, zei ik die wil ik dolgraag hebben. En iemand in Hilversum riep dat nee, die gebruiken we voor een wat groter reportage midden deze week. Ze Nee, die moeten we nu hebben. Dus die hebben, zijn toen uh, via de vakstoppers gekomen. En uh, mijn collega Jos Heijmans die is meteen uh, naar het binnenhof gegaan. Want zij zouden er smiddags aankomen uh, na de bediging. Dat was een aantal uren na de bediging. Uh, op het paleis. En uh, die confronteerde haar. En we hadden haar ook al gebeld dat we het hadden. En uh, ze zei dat prima, dat laat zien. En ik confronteerde haar met die foto's. En Jos laat het zien. En zij zei het meteen op camera... oh ja hoor, dat ben ik. Dat is mijn vriendin. En dat is die en die. Ja, dat was verklaren een klontje. En toen brak recht. je kon al voorspellen wat er zou gaan gebeuren. Uh, dat, dat werd een onhoudbare situatie. En toen was er ineens heel veel gedoe... met de premier Jan-Peter Balken. De Piet Hein Donner stond hem toen bij... Uh, overleg, overleg. En uh, ja, s'avonds om een uur of na, negen was dat geloof ik. Uh, maakt ze bekend dat ze uh, meteen eraf kwam. De decembermoorden heb ik altijd veroordeeld. Dat is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname. Zij heeft tegenover haar partij en de minister-president gelogen... over haar verleden in de volksmilitie van de Surinaamse legerleider Bouterse. Ze was wel degelijk nog lid van die organisatie... tijdens en na de beruchte decembermoorden in 1982. Ik ben uit de militie gegaan vanwege het militaire karakter. In mijn herinnering was dat voor de decembermoorden van 1982... naar nu blijkt is dat later geweest. Niemand is er op uit van ons om uh, ja, iemand een hak te zetten... of, of tot, tot, tot aftreden te bewegen als er helemaal geen reden voor is. Het is ook niet zo dat wij dan staan te juichen... op de redactie van, haar, ah, we hebben er geen te pakken. Maar het was natuurlijk dus wel heel opmerkelijk... en in die zin heel groot nieuws. En, da en daardoor ook journalistiek wel heel erg interessant en bijzonder... dat, ja, zeg maar, binnen een uur of zeven na de beëdiging zij alweer aftrad. En uh, zo snel uh, was het, uh, is het nog nooit geweest. Dat was een paar dagen, Charles het. Uh, en op was uh, een paar voorvallen van iemand die dan vrij snel weer moest aftreden, maar binnen, nou ja, zeven maar uur uh, was er nog een halve dag overeengegaan. Dat was natuurlijk heel opmerkelijk. Doordat nou ja, we die foto's uh, op de tafel hadden zien uh, beter te krijgen. Frits Wester over de kortzittende staatssecretaris ooit.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 You, Mumford Treinen die niet rijden, beheersen wekenlang het nieuws. Hoge snelheidsvira staat voorlopig Daar stil. Sta je dan. Waar een klein land groot in kan zijn. Wat gebeurt er met het Koningslied? Is Nederland nog wel dat gidsland van voorheen? Wiet bij de koffieshop, alleen nog voor Nederlanders. Deze zomer in Cairo, Goedemorgen Nederland. Onze correspondenten over hun thuisland. En vandaag spreken we met uh, Thomas Erdbrinken, onze man in Iran. Thomas, goedemorgen hè? Goedemorgen. Wat staat er op pagina 101 vandaag in Nederland? Uh, ja. Ik heb gekeken vanochtend. Ja, hele goede vraag. <laughs> ik heb gekeken vanochtend. Ik zag iets staan over. Uh, dat het hoe heet het wel niet was. Dat er een hittealarm is in Nederland. En uh, daarnaast natuurlijk ook allerlei ellendig buitenlands nieuws. Er is minder koperdiefstal op het spoor. Kijk, nou dat Jij... is sowieso een goed teken. Want dan gaan die treinen natuurlijk wat vaker rijden. En dan, dan, dat maakt de Nederlander dan nog wat gelukkiger. Daar kunnen je overal voor inzetten, ik hoor het al. Uh, ja, Volg jij in dat verre Iran het Nederlandse nieuws een beetje? Ja, ik, ik volg absoluut in het verre Iran het Nederlandse nieuws. En ook al woon ik hier al elf jaar, ik ben heel trots nog steeds om een Nederlander te zijn. En ik ga ook heel vaak graag terug naar Nederland... al is dat wat minder dan vroeger... omdat ik tegenwoordig ook voor de New York Times werk... en naar Amerika moet. Uh, maar uh, ja, ik volg het Nederlandse nieuws. Ik kijk naar de Nederlandse televisie... op het satellietkanaal BVN. Dat is het beste van Nederland en Vlaanderen. En dan kan je uh, uh, ja, een Nederlandse series zien. Maar het belangrijkste natuurlijk gewoon het NOS Journaal... en, uh, en uh, het toeroverzicht bijvoorbeeld. Heb je dan ook daadwerkelijk het gevoel dat je niet zo ver weg zit? Of ontstaat dat toch onvermijdelijk? Ik, ik, ik, ik voel me. Ik ben natuurlijk steeds verder verwijderd van, van Nederland. Ik denk dat het heel normaal is als je heel lang in het buitenland woont. Maar ik voel me ook steeds verder verwijderd met het Nederland... Uh, waar ik ben opgegroeid. Ik ben echt een kind van de, van de jaren negentig. Ik ben 37 nu. En de jaren negentig in Nederland was een tijd dat wij... Ja, in het liedertje werd het al gezegd... echt een gidsland waren. Uh, zakelijk uh, liepen de Nederlanders internationaal echt uh, voorop. Uh, je zag op het gebied van het homohuwelijk... waren wij natuurlijk het allereerste land dat het wat deed. En ja, toen ik 16 was... ...heb ik ook wel eens op koninginendag een paar joints verkocht. Want het kon gewoon allemaal in die tijd. Niemand keek erover over, op of op. En ja, dat is natuurlijk allemaal veranderd de afgelopen jaren. En dat nieuws krijg ik veel mee. Het is minder liberaler geworden. Dat vrije Nederland. Ja, ik denk, ik denk dat Nederland van oudsher, vanaf de 16e eeuw, een land is. wat, wat, wat een open. Een land is wat, wat open was. Wat bepaalde normen en waarden had. De dominee en de zakenman. We, waren ook, we hadden daarnaast ook de VOC-mentaliteit. Zoals meneer Balkenende tot hilariteit van velen, maar ik nam het toch wel serieus, zei. En ja, zijn we dat niet een beetje verloren op zakelijk gebied? ...trekken de Nederlanders zich vaak als, als eerste terug uit moeilijke gebieden. Nou, hier in Iran zie je dat bijvoorbeeld de KLM uh, vloog, vloog op Teheran... ...maar bij het eerste uh, beetje tegenwind stopten ze ermee... ...terwijl de, de Turken van Turkish Airlines en uh, de, de Emiraten uh, hier nog steeds heel veel geld verdienen met dat soort vluchten. En ja, dan denk je toch, het is jammer dat wij zo voorzichtig zijn geworden. We moeten iets rauwer zijn. Zie je dat soort ontwikkelingen scherper als je op afstand zit van Nederland? Ik denk het wel, want, want het is natuurlijk heel vervelend als je op de trein staat te wachten. Of als het heel koud is, of als het heel heet is, of als het heel hard waait. En uh, dan zijn er natuurlijk dingen die je bezighoudt. Als je dan thuis komt na zo'n lange periode wachten op de, op, de, op de trein... en je ziet dat vervolgens nog eens terug in het journaal... ja, dan voel je je daar natuurlijk uh, verwonderd mee. Maar ik zou liever hebben dat ik op het journaal zou horen van... dat we een schiphol in de zee hebben gebouwd. Of een enorme berg in Lelystad. Ik noem maar een... een, een, een, een, een een, een innovatief project. En dat soort nieuws, dat hoor je weinig uit Nederland. Het gaat over het project X-Face. Het gaat over de Wietpas. Het gaat over het enige sportsucces van 2012. Eft zonder land. En het gaat boven alles over het weer. En dan denk ik, ja, ons land is wel heel erg af. Het is wel heel warm vandaag, hoor. Ja, dat geloof ik. Maar het is mij ook heel warm. Ja, 34 graden. graden. Dat je het maar weet. Ja. Thomas. Uh, zijn <laughs> Iraniërs geïnteresseerd in Nederland? Ja, absoluut. En dat, dat met name door de periode dat we een Gidsland waren. Er, je hebt hier toch uh, veel mensen die, uh, die zich kunnen herinneren van dat wij het eerste land waren dat het homohuwelijk heeft. Dat vonden ze misschien toen al een beetje gek, maar nu ze zien dat, in het, uh, dat de Amerikanen het ook hebben en de rest van de wereld ook. Ja, laat het we toch wel zien dat wij een land zijn dat vooruitstreefde. Iraniërs vlogen heel vaak naar Amerika via Nederland. En ja, dan komt het natuurlijk gaat het over uh, de tulpen en de andere dingen, maar ook over hoe aardig de Nederlanders zijn en Tolerant. En iets wat hier heel veel nieuws heeft gemaakt, is uh, het, het aftreden van Beatrix. De Iraniërs konden niet geloven dat iemand die aan de macht is, uh, zomaar die macht uit handen geeft. Nou, dus deed onze leider dat ook maar, zeiden veel mensen tegen me. Oh, er werd serieus een link naar uh, de eigen leiders uh, gelegd. Ja, nou, absoluut. Ik denk dat, dat, dat, dat mensen natuurlijk heel goed kijken naar andere landen. Van en ze, hè, als, ze, als, ze, als ze hun eigen situatie inschatten, dan voelen ze zich in Iran natuurlijk enorm onvrij. Hier is een man die ongekozen al 24 jaar aan de macht is. En dat zal blijven totdat hij sterft. En dan is er in Nederland, in het verre Nederland, een koningin die met alle pacht en praal de macht overdraagt aan haar zoon. Thomas. En Ja, dat vinden mensen hier heel mooi. Ik ga het hierbij houden. Dankjewel. Blijf uh, het Nederlandse nieuws volgen op afstand vanuit Iran. Wij van de KRO zijn zometeen weer terug met het aantal internettaps dat alleen maar toeneemt na tien uur bij de KRO. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.